Urbi Emanuelsson gaat niet met Oranje mee naar het EK in Polen en Oekraïne. Hij behoort tot de eerste afvallers. Bondscoach Bert van Marwijk heeft de speler van AC Milan niet opgenomen in zijn hernieuwde selectie. Die is teruggebracht tot 27 spelers. Andere afvallers zijn PSVR Wijnaldum, Feyenoord'er de Vrij en Valencia-verdediger Maduro. De definitieve selectie van Oranje moet uiterlijk 29 mei bij de UEFA worden ingeleverd. Het weer, nog enkele buien. Vannacht is het bijna overal droog. Morgen opnieuw buien. Het wordt dan maximaal 11 graden. Na morgen een paar drogere dagen met meer zon. Dit was het NOS-journaal. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl durft u het aan. Zo. Hakken uit, iPad erbij, even lekker zitten. Dat zijn de foto's van Prominent. Prominent, specialisten lekker zitten.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 Of liegen. Dat zijn de foto's van Prominent. Prominent Specialisten lekker zitten. Altijd en overal NRC lezen. Het kan. Nu een iPad bij NRC Handelsblad of een NRC Next vanaf 2195 per maand. Ga naar NRC.nl slash iPad. Ga naar Prominentzitten.nl voor de speciale luisteraarsaanbieding. Prominent specialisten lekker zitten. Dit is Radio 1, BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is drie en een half over negen. Wie is Mona Keizer en waarom zou ze zomaar lijsttrekker van het CDA kunnen worden? Op die vragen krijg je kwart voor tien antwoord. En g 500 Man Siwert van Linde legt uit wat voor bijzondere plannen die nu weer heeft om Politiek Den Haag op stelt te zetten. Wil je ons volgen via de webcam? Dat kan via radio1.nl.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 Ja, deze hele maand speelt BNN Today uh, DJ, nou ja, BNN DJ moet ik zeggen, niet BNN Today DJ. BNN DJ Timur Perlin die speelt voor Reddende Engel. Jongeren die zonder baan zitten, die probeert hij in contact te brengen met vrienden van ons, vrienden van BNN Today. Vrienden van de show die een groot netwerk hebben en die dus wel weten hoe de arbeidsmarkt werkt. Gisteren hoorde je het verhaal van Raoul Lemmen. Die heeft twee studies geafgerond en is nu al meer dan 500 dagen werkloos. Nou, Raoul heeft zelf wel een idee waar het aan ligt dat hij maar geen baan vindt. Ik vond we niet echt prettige sollicitatiegesprekken. Ik vind het lastig om mezelf daarin te profileren. Daar wil ik eigenlijk vanaf. We hebben Danny Makic, de hulpbegroep, hij komt eraan, is zijn zwarte bolide aangereden. Danny Makic weet als geen ander hoe je jezelf moet profileren. Daar stapt je al uit uit zijn auto. Uh, hij is 25 jaar, is al miljonair. Hey, hey. goeiedag. Wat, wat zeg je nou? Dat jij al miljonair bent en, en zo kun je ook mijn bankrekening <laughs> kijken. Wat is het nou? al? <laughs> oh ja, is, is dit een beetje het voorkomen wat je bedoelt? Zo'n zo snelle jongen, een snelle auto met een vlotte babbel. Zou je dat willen hebben op die gesprekken? Waar ik vooral naar op zoek ben, is om mijn eigen inhoud goed over uh, weer te geven. En... Het moet direct staan, om het zo te zeggen. Laten we er binnenlopen, want we hebben op neutraal gebied af, afgesproken, Raoul en, en Danny. Dat is in het BNN-pand. Um, laten we er binnenlopen. Dan kan je meteen vertellen zeg maar, waar, waar jouw zwakke plekken liggen. Oké, okay, doen we dat. Uh, jouw grootste problemen, Raoul, uh, waar je tegenaan loopt, zijn sollicitatiegesprekken. Hè? Ja, eigenlijk wel. Ik merk dat ik best kan vertellen ja, wat ik heb gedaan en zo, maar dat ik toch tijdens zo'n gesprek redelijk zenuwachtig overkom. Uh, ik ben ook wat klein, dus ja. Als ik dan ook nog een beetje terughoudend neem overkom... dan hebben ze helemaal zoiets van oh, wie is die jongen daar? Vergeet hem niet over als het morgen weer is. Nou, kant op ga jouw gedachten, Danny. Nou, als ik het zo hoor, dan... Het lijkt alsof je die gesprekken echt met van die typische HR-mensen hebt. En dat is één manier, hè, die mensen... Dat is één route om een bedrijf binnen te komen. Dat is de algemene route. Dat is eigenlijk de hoofdingang. Nou, wat ik wel geleerd heb de afgelopen jaren... is dat er altijd een achteringang is. Je zou kunnen proberen om te kijken hè, bij welk bedrijf wil ik werken, op welke afdeling... en wie is de baas van die afdeling. En wat ze kunnen helpen, is om met die persoon een afspraak te maken. Niet om te solliciteren, maar gewoon dat je zegt... joh, uh, ik weet dat jij uh, <coughs> unit manager bent, of wat dan ook, van afdeling X. Nou, ik zal mezelf heel kort even voorstellen. Hè, net afgestuurd, twee studies, bla bla. En ik zou heel graag een keer kennis met je willen maken en ik trakteer op koffie. En vervolgens kun je laten vallen... Van ja, weet je, het lijkt me echt fantastisch om voor jullie te werken. Nou, dan zegt die persoon waarschijnlijk van, nou, solliciteer bij ons. En dan heb je best wel een makkelijke ingang om te zeggen, ja, nou, dat wil ik best wel doen. Maar ik zou het eigenlijk leuker vinden om eerst een weekje stage te lopen bij jou op de afdeling. En dat is eigenlijk de beste voorbereiding die je kunt hebben voor een sollicitatiegesprek. Ik probeer het even naar mijn eigen situatie te vertellen, want ik ben... Toevallig had ik van de week nog een gesprek, uh, juist voor een functie die perfect bij me paste, die combinatie had, en dat net niet doorging. En ik zit nog wel even in twijfel om de personeelsmanager in kwestie, om even terug te bellen. En uh, te zeggen van oké, okay, uh, zou ik dan niet gewoon een week vrij blijven van even wat uh, langs kunnen komen? Dan... Is het niet een idee dat om, om dat nou te oefenen, dat we dat nu gaan proberen? Ja, dat wil ik wel graag uh, een keer proberen, ja. Ja, een beetje aarzelen zie ik je nog. Nou ja, ik zei proberen, maar dat wil ik zeker doen. Daar ga ik voor. Ja. Nou, dan gaan we dat toch even doen. Goed. Danny gaat weg. Jij pakt daar een telefoon hè, Danny? Ja. ja. Zullen wij dan naar de telefoon toe lopen dan? Dat doen we. Heb je nu al verkeerd nummer gebeld? Ja, dat gaat wel mis. Even kijken. Ja, hoi met Lizzie. Danny is even op de wc. <lacht> Secretaresse, hè? Waar ja. meneer... ben jij? hè? Goed dag, uh, Goedemiddag, met uh, Oudlemmen. Uh, meneer Mekic, we hebben vorige week even een uh, sollicitatie. Ik loop even weg uh, uit dit gesprek, want volgens mij gaat het best uit. aardig nu, Roel. Ik moet ook eerlijk toegeven, die zenuwen die net nog bij hem aanwezig waren, die worden ook steeds minder. Tof, dankjewel. Ja, nou, graag gedaan. Zullen we elkaar weer even zonder de telefoon een hand geven? me leuk. Maar graag, hoi. Twee duimen omhoog zie ik van Danny. Eén grote tip wat je nog mee wilt geven aan, uh, aan Roel? Nou, Blijf vooral heel erg dicht bij jezelf. En denk in hele kleine stapjes. Ja, wat een blasé, wat een tip. Blijf dicht bij jezelf. Ben jij jezelf niet dan? Nou ja, je moet er toch wel een beetje jezelf zijn, maar je moet je ook wel even iets meer... Je moet je echt profileren natuurlijk. Dus er moet ook een soort show-element bij zitten denk ik. En je moet je zeker profileren, maar probeer gewoon de kleinst mogelijke stap te zetten in de richting die je op wilt. En als je dat iedere keer doet, dan kom je er vanzelf. Oké, okay, dankjewel. Ja, daar gaat Danny weer in zijn auto. En ja, dat is een hele mooie auto. Wil je weten welke tips Danny nog meer heeft? Check dan even facebook.com slash bnntoday. Morgen dan hoor je het verhaal van Roos. Help, ik zoek een baan. Ik ben Roos, ik kom uit Utrecht. En ik ben 25 jaar. Van harte welkom Roos, onze nieuwste werkloze in het mediadorp Hilversum. Waar je graag aan de slag wil als redacteur bij een televisieprogramma. Mogen we even een blik op je cv werpen? Hiervoor heb ik uh, hbo-journalistiek gedaan en uh, in 2009 ben ik afgestudeerd. Dat was toen net toen uh, de crisis echt uh, een beetje begon zeg maar. En uh, het was hartstikke leuk, ik had een uh, diploma op zak, maar ik kon gewoon geen werk vinden. Want uh, ja, in de tv-wereld werd eigenlijk iedereen een beetje meer naar huis gestuurd dan aangenomen. Ja, dat weten we allemaal nog wel, dat crisisjaar, dat rampjaar 2009. Maar, Roos, was de crisis te slim af ze verzonnen list. Toen uh, ben ik uh, veel met tv-wetenschappen gaan studeren, ten eerste, ja, om toch nog maar extra munitie op zak te hebben of zo. en uh, ten tweede uh, gewoon maar een beetje wachten tot de crisis voorbij ging. Juist, maar op één ding heb je niet gerekend, Roos. Drie jaar later, afgestudeerd, maar er is nog steeds crisis. Ja, precies. <lacht> en nu? <lacht> ja, en nu gewoon solliciteren toch, want je hebt er zelfs een diploma bij. Ha! Wat zeggen de werkgevers daarvan? Uh, die zeggen, het is hartstikke leuk, maar je bent een van de honderd die nu een brief schrijft. Dus uh, um, ja, dan mag je met iets heel speciaals komen. <laughs> oh, het is ook nooit goed. Iets speciaals, iets speciaals. Wacht eens eventjes. We zijn onderweg naar undercover-verslaggever Alberto Stegeman. Dat is nou echt wat je noemt een self-made man in deze harde televisiewereld. Denk je dat je daar iets mee kan, Roos? Uh, ik verwacht dat uh, hij me een paar goede tips kan geven. Ik zag dat hij op zijn 24e was hij zelf al einddirecteur En um, dat vond ik eigenlijk wel bewonderenswaardig. Het was iets van, uh, ik moet me wel even vragen wat voor... Uh, wat de gouden tip is eigenlijk. Ja, Slim idee, als we hem kunnen vinden tenminste. Want Alberto Stegeman heeft geheel in stijl afgesproken op een parkeerplaats... van een groezelig wegrestaurant. Ja, dubieus. Ja, ik ben blij dat je erbij bent. Maar um, ja, nee, ik ben heel erg benieuwd. Uh, ja. uh, volgens hem moet je inderdaad uh, weg van je bureau om werk te vinden. Dus dat doen we nu eigenlijk. Morgen horen we wat de gouden tip is van Alberto Stegeman... en of we Roos een zetje kunnen geven in de tv-wereld. Tot morgen. Radio 1, BNN Today. Frans Bauer die heeft longontsteking. Nou, dat is heel vervelend voor hem, maar ook vooral voor de 5300 gehandicapten... die zich zo verheugd hadden op het concert van de Lappenzanger. Zometeen bellen we met een teleurgestelde fan. En onze man in Den Haag, Siewert van Linden, die heeft wilde plannen... met zijn politieke jongerenbeweging G500. Wat die plannen zijn en hoe wild ze zijn, dat hoor je zometeen van hemzelf. I just try to be superior But I don't need to be superior All you need is me Perfectionist I'm a bit of a perfectionist But you don't want perfection All you want is me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 Superior but I don't need to be superior Be superior. All I Need is you Tim Christensen Superior. Het is dinsdag en dan betekent altijd entertainment met Bridget Maasland. Bridget, goedenavond. Goedenavond. En deze week duiken we in de wereld van de glitter, de glamour en de kaplaarzen. <laughs> ja. ja, je hebt natuurlijk gekeken, zondag, neem ik aan. Uiteraard. Net als 3,5 miljoen andere mensen hebben gekeken... hoe Yvonne Jaspers eigenlijk de aftrap gaf hè, van het nieuwe Boers op Vrouw. Um... Seizoen, want in september gaan ze pas verder. Alle boeren werden voorgesteld. Henk, Henrike, Hans, Martin, Doede. En de rest eigenlijk van de koeienstal, als je het zo kan noemen. <laughs> Uiteenlopende types waren het dit jaar. Maar natuurlijk de homo, hè, die we al eerder in een Scandinavisch land waren tegengekomen... maar nog nooit in Nederland. Een tweeling, een wedunaar, een maagd. En iemand met een heel mooi persoonlijk verhaal. En ik zat het te kijken en toen dacht ik... hoe kom je toch aan al die mensen? Hoe worden die gekast? Ja. En er blijken gewoon mensen voor te zijn die die mensen weer casten. En een van die uh, mannen in dit geval is Martijn Raadgever. Die heeft ook ooit gecast voor Big Brother. De allereerste Big Brother. Martijn, goedenavond. Hallo, Bridget. Jij hebt natuurlijk ook gekeken, hè? Heel even. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb <laughs> het niet helemaal gezien uh, zondagavond. Uh, maar je hebt wel de boeren gezien? Ik heb wel de boeren. Ik heb ze niet gecast. Uh, laten we daar duidelijk in zijn. Um, maar ik heb ze zeker. Ik heb ze voor me liggen zelfs. En jij hebt er verstand van. Welke hmm. boer vind jij nou het beste gekast? Van deze elf, hè? voor het eerst zijn het elf door de tweeling. Nou, als ik moet dan echt een beetje op het uh, eerste indruk afgaan. En dan denk ik dat uh, ja, gewoon Willem eigenlijk het beste gekast is. Ik denk dat en je Willem dat... is? De, de homo toch? Ja. Ja. ja, met de zorgboerderij. Ja. Nou ja. En waarom hij? Ik heb, zo, ik heb het even uh, alleen de casting teruggekeken, of tenminste alle verschillende mannen heb ik even teruggekeken. Waarom, waarom, waarom hij specifiek? Nou, ik denk dat, uh, dat, je dat, uh, dat ze die al heel graag hebben willen hebben, uh, een homo. Ja. Um, en dat ze hem nu hebben. En ik denk dat uh, het is ook in de aanloop uh, naar het programma toe uh, uitgebreid. Uh, het is eigenlijk volgens mij het eerste wat er geroepen werd. Er is deze keer ook een homo bij. Um, Dit is iets, iemand waar ze al lang op zaten te aasen. En die hebben ze eindelijk binnengegeven. Nou ja, ik benieuwd. Nou, ik, ik denk dat ze hem heel dankbaar zijn dat ze hem hebben. En dat hij meedoet. En uh, ik zou hem ook erbij willen hebben. Maar misschien ja. hebben ze ook heel lang gedacht. Nou, we willen geen homo. Want uh, dan krijgen we daar discussie over. Dat zou ook nog kunnen. Maar je ziet volgens mij dat het steeds, uh, het wordt steeds extremer wordt. Dus er zit nu een homo, een tweeling. Um, uh, een, de eerste, vrouw. Het, een vrouw. Ja, dat, die was, een vrouw. Een vrouw zat uh, z n z n eerder, heeft, er eerder bij. Ja. Maar is dat zo? Zo, want jij, jij bent cast um, uh, veel andere programma's. Worden, naarmate de seizoenen vorderen, moet het steeds extremer worden? Anders verliezen de mensen hun aandacht. Nou, ik, ik denk dat Boezekvrouw dat helemaal niet nodig zou moeten hebben. Um, ja, ik, heb, ik heb ook de mensen van de vorige keer erbij liggen. Ik vind, ik vind dat op het eerste gezicht een veel mooiere cast. Er zitten gewoon uh, toch volgens mij interessantere karakters bij in ieder geval. Van vorige nou, keer? Van de vorige keer, ja. Ik bedoel, ik noem iemand als uh, wie hadden toen Gijsbert en uh, Frank en Richard... Richard, niet eens zozeer om zijn uiterlijk, maar wel uh, om zijn karakter. Oh. En, ik, en ik weet niet of deze man, ik zie er een paar bij zitten... ik denk dat ik er al vijf kan wegstrepen van... nou, die gaan het in ieder geval niet worden. Hè, maar en... is het dan puur op uiterlijk? Um, nou, ik denk dat de eerste indruk is wel de allerbelangrijkste uh, um, uh, in eerste instantie uh, en daarom is die homo ook goed. Um, wil je gewoon wel meteen uh, maandagochtend kunnen vertellen, hey, heb je de, nou ja, in dit geval de homo de gezien? De homo gezien. Ja. Dat is toch uh, denk ik wat je in een cast in ieder geval nodig. Cast, we even kijken naar, want jij, wat je al zei, je hebt niet dit gecast, je hebt wel heel veel gecast. Bijvoorbeeld de Big Brother, de eerste Big Brother. Um, de andere. Ja. Jij hebt niet mede alleen. Bart Spring in het veld gecast, winnaar. Zeker. Eén losse opmerking, ja. en dan ben ik de deur uit. Dan zeg ik ook niks, maar ik ben meteen de deur uit. <laughs> ik vind Sabine een erg leuk meisje. Ja. ja. En als ik nu, Bart, we hebben vanmiddag even zitten kijken op de redactie. Ik dacht, oh ja, wie was het ook alweer? En dan zie ik hem en denk ik, nou, dat zou nu niet meer kunnen. Die jongens vatten normaal. Er is ja, niks aan eigenlijk. Maar is een, wij hebben natuurlijk echt de allersaaiste aller uh, groep mensen bij elkaar gezocht voor Big Brother ooit. <laughs> bij die eerste. Omdat als er ook maar één vlekje of spatje of raar dingetje aan zat, dan, uh, dan zouden wij aan de hoogste boom opgeknoopt worden. Dus we hebben elke vorm van uh, ja, rariteiten, uh, mislukkingen hebben we eruit gehaald. Want het was zo een, een, een uitgesproken. Uh, programma Je wist dat dat sowieso heel veel moeilijke reacties zou opleveren. Dan moesten nou, dat, mensen dat gebeurde moesten, al. Ja. Ik kon niet op uh, verjaardagen komen en uitleggen dat ik met, met dat programma bezig was. Nee? Dan, uh, nee. Maar was het ook niet zo dat het toen veel identificeerder moest, uh, moest zijn voor de kijker? En dat het nu veel meer van je af moet liggen? Het moet extremer. Ja, maar ik denk dat de, de tijden zijn gewoon daarin heel anders. Want toen, was het, het was een uniek ding. Hè? En het is zo, was sowieso dagel, dagelijkse reality. Dat is, toch, dat is wel verdwenen. Dat is heel jammer, maar dat is, dat is wel verdwenen. Dat is anders. En want dan moet je gewoon een groep mensen hebben die je elke dag dan kan je, kan je discussiëren of dat gebeurde bij die eerste Big Brother. Maar uh, ja, we hebben gewoon een familie gezocht. Hè. We hebben gewoon mensen gezocht waarvan we dachten... oké, okay, uh, we hebben een vader eigenlijk nodig. Nou, dat was dan misschien een beetje Willem. We hadden een, een gekke oom nodig. Ja. Uh, dat was Ruud. We hebben een moeder nodig, dat is Karin. We hebben een beetje een recalcitante jongen nodig, dat is Bart. En we hebben iemand nodig die daar verliefd op wordt. En nou, dat is in dit geval... En dat hebben jullie <laughs> zo geschieden, Bart en Sabine. Maar kan je dan toch... Als je nou kijkt naar het verloop van de Big Brothers... en zeker natuurlijk aan het einde naar de Gouden Kooi, dan, dan zit er. Het wordt steeds moeilijker, toch steeds extremer. Um, heb je dat toch ergens een beetje nodig om de kijker te boeien bij dat soort programma's? Nou. Um... Kijk, de Gouden Kooi was geen, was geen Big Brother. Dat is een beetje. Uh, en ik denk, als je ook naar Big Brother kijkt over de, over de hele wereld, dan is er met dat, uh, met dat programma heel veel gedaan. Um, waar hele andere casts zijn gebruikt. In Engeland is er toch allemaal veel hele, een heleboel jonge mensen die ja, gewoon graag in het zwembad springen en ruzie met elkaar maken. En, um, ja. uh, en het liefst met zo min mogelijk kleren aan. En dat, en, en dat kan in andere landen weer niet. Dus... Um, en ik denk dat dat extreme... Ja, je, je wil wel uh, iets nieuws brengen. Maar of dat per se in, je, in zeg maar de eerste eerste indruk van je cast moet zitten. Of iemand een been moet missen. Of, uh... Maar wat, wat zijn kenmerken die, die een goede kandidaat altijd moet hebben? Nou, hij moet wel in, in eerste instantie moet je meteen kunnen zeggen, nou boem, dit is uh, de man zonder been. Dat is, of, uh... Dat is een hele verandering. Ja, maar hij moet daarna wel uh, een, een, een character zijn. Er moet wel iets in zitten. en Bijvoorbeeld een van de uh, dingen waar programma vaak uh, naar op zoek zijn, zijn verhalen achter uh, van mensen, zoals misschien die jongen die, die zijn uh, vriendin uh, verloren is. In de dat, nieuwe vrouw In de nieuwe het een, boerzoekvrouw. Een en jongen dat is die op 23-jarige leeftijd al wedonaar Ja, nou dat is natuurlijk hartstikke uh, verschrikkelijk, maar Um, het is nog maar de vraag of hij iets gaat doen met dat gegeven in het programma. En in, in vrouw kan je daar veel meer mee doen dan bijvoorbeeld in Big Brother. Want wij hadden ook wel mensen die hadden iets verschrikkelijks meegemaakt. Maar ja, die gingen dat niet vertellen, want die zaten al honderd dagen in het huis. En, en dan, dacht, dan zaten zit... jullie daar aan de andere kant van de kamer, zeg het nou. Ja, nou ja, dat, ja, nou ja, dat, dat kon dus niet. Had Bart ook een verhaal, Bart Springendveld? Want er was zo niks aan, die jongen. Nou, Bart, uh, <laughs> we hebben Bart uiteindelijk gekozen, omdat hij, uh, hij had in, uh, in uh, militaire dienst gezet. Volgens mij in ge, gediend. Um, en um, het was een hele eigenzinnige eigenwijze keel. ik weet dat wij hebben vlak voordat we begonnen nog erg getwijfeld of hij mee moest doen want en, te eigenwijs te eigenwijs ja ja maar je geeft nu een voorbeeld hè? hij heeft ook gediend en uh, bijvoorbeeld oogersen oh, wat ook een reality show is mm -hmm. dat is natuurlijk alleen maar even plat gezegd suipen neuken gezelligheid mm -hmm. Terwijl uh, bijvoorbeeld uh, Tony, dat weet ik dan toevallig omdat ik het een programma mm -hmm, met ja. hem heb opgenomen... heeft ook in Afghanistan gediend en heeft ook dingen gedaan die, de, die mensen uh -huh. eigenlijk niet van hem verwachten. Ja, maar... Dat ja. komt dan helemaal niet terug in zo'n programma. Dus je kast op iets waar je uiteindelijk dus niets aan hebt. Nee, maar daarom heb ik het ook al over karakter. Weet je. Het vormt iemand wel, het maakt iemand wel tot wat hij is. En, en dus je moet ook niet gokken of, of, of, of dat soort verhalen per se in je programma willen hebben. Kijk, een programmamaker wil altijd verhalen horen en vertellen. En, maar ja goed, als, uh, uh, uh, in dit geval ook bij Oogerso. Dat is natuurlijk ook voornamelijk een gemaakt programma. Dat is, uh, dat is niet echt reality. Dat, is, uh, uh, dat zijn een heleboel uh, uitspraken van mensen uh, aan elkaar geplakt. Maar iemand Met... moet gewoon een verhaal hebben. Daar komt dat. En spreek je dan niet af als kaster... Dus jij, dat je dan zegt naar nou, Tony, als je dat nou dat verhaal daarna voor in fietst... dat zou ons wel heel goed uitkomen. In het programma of? Ja. Of, of... Ja, op tv. Nou, dat kan, dat kan. dat, ja, dat, dat, dat gebeurt dat, ook? Dat, ongetwijfeld gebeurt ja. dat. Ja, er ja wordt ongetwijfeld, een... maar dat geloof ik dan bij de boeren weer helemaal niet. Die laten zich toch helemaal niet gek maken? Nee, maar die boeren, die hebben één... Uh, kijk, Boezekvrouw is volgens mij ook het enige uh, datingprogramma dat werkt. Um, uh, omdat deze mannen en, en, en die en, en de vrouw en, en Willem ook. Uh, is ook een man trouwens. Die, uh, die, die willen gewoon een, een partner hebben. En dat willen ze echt. Dat is niet, dat is niet gespeeld. Dat, dat komt nergens vandaan. Ze hebben een stap genomen om mee te gaan doen aan zo'n programma. En, ze, en er gaan miljoenen mensen kijken. Ja. Dat hebben ze allemaal opzij gezet. Om eindelijk een partner te krijgen. En omdat het anders waarschijnlijk echt niet lukt. Dus de authenticiteit van zo'n programma is nu veel belangrijker dan tien jaar geleden. Of van de kandidaten? Uh, nou, ik geloof dat uh, tien jaar geleden de kandidaten ook vrij authentiek waren. Maar het is in ieder geval een oprechte ja. zoektocht. Ja. Een oprechte zoektocht. Nee, en die is net begonnen en die gaat nou, in september pas weer verder, geloof ik, Bridget, toch? Ja, in september gaat die pas weer verder. De zesde editie van Boer zoekt vrouw. En nu hadden ze 3,5 miljoen kijkers. Vorig jaar natuurlijk het hoogtepunt 5,2 miljoen. Ik weet zeker dat het dit jaar ook weer gaat lukken. <lacht> ja, het is onwaarschijnlijk maar waar. En Bridget is er eentje van. Dat in ieder geval. Bridget, dank. Tot volgende week. Martijn Raatshever. Tot volgende wel. Graag naar. CDR Mona Keizer, die is van wethouder in Purmerend in anderhalve week... ja, BN'er geworden eigenlijk. Maurice de Hond en de Roderick van Grieken van het debatinstituut en haar oom... die vertellen straks ze waarom ze zo'n enorme powerhouse is. Zijn het haar debatskills of heeft Jack Hals Erik Dijkstra gelijk? Ik vind dat gewoon wel een lekker wijn, die Mona Keizer. <laughs> Weet je wel, dat is een vrouw, ze heeft vijf zonen, die spreekt daar een bepaald soort taal. Ik ben gewend om hard te werken. Weet je, dat ik heb het gevoel dat dat mensen wel aanspreekt. Exit Holland. In Exit Holland, iedere avond mooie verhalen van Nederlanders in het buitenland. Vanavond Aletta André uit India. Die heeft laatst gezien hoe er een, uh, bij een vrouw een geest werd uitgedreven. Aletta, goedenavond. Ja, goedenavond. Hoe zag dat eruit? Nou, die vrouw die was wat uh, aan ja, het het bengen, eigenlijk. Die ja. uh, zat op, met haar knieën op de grond en wat wild met haar, haar aan het schudden. En um, ze gronden ook. En um, nou, er waren wat, dan wat mensen die erbij stonden, die. Uh, daar gingen ze tegen lachen. Ja, een soort van uitlachen eigenlijk. Dus ik kreeg er een beetje een ja, ongemakkelijk gevoel van eigenlijk. Ja, ja dus het bengen, grommen en, en daarna was de geest weg. Die was uitgedreven. Nou, toen uh, de, de familie zat erbij en een priester. Die waren uit de Koran aan het voorlezen. Mm -hmm. En toen, op een gegeven moment viel het echt uh, uitgeput neer op de grond. Ja, van altijd het daar word je, nou ja, daar zou ook moe van worden. Maar euh, nou ja, wat, wat ze wat ze me uitlegde is dat het nog niet helemaal klaar was. Maar de geest was wel echt verzwakt na die ene ceremonie. En hier was jij bij, Aletta. Maar dit, dit gebeurt heel vaak hè in India. Ja, ja, het gebeurt heel vaak. Dit was dan een klein tempeltje waar, waar ik erbij kon zitten. Maar er is vlakbij bij ook echt een grote tempel waar je elke dag wel um, bezeten mensen kunt zien rondlopen. En er zijn ook echt specialistische tempels voor, zowel islamitisch als hindoe, door heel India. In mijn oren klinkt het gewoon een beetje alsof die mensen natuurlijk gewoon gek zijn en, uh, ja, ja. en daar een excuus voor zoeken. Ja. Ja, zo klinkt het voor mij ook. <laughs> ja, soms dan, uh, ja, soms dan denk ik, dat zijn het familieleden die, je hebt niet echt uh, uh, hoe heet het, psychologen, psychiaters, die heb je niet echt. En um, soms dan zijn het mentale stoornissen waar echt geen oplossing voor is. Dus dan is het ook een soort van ja, comfort dat ze zoeken bij de priester of een soort van therapie. Mm -hmm. En ja, ik zou zeggen, het is gewoon uh, psychose of, of uh, nou ja, of soms, soms is het gewoon uh, een hoofdpijn en dan... Uh, leggen ze de schuld bij die geest neer. Ja, ja. Dus je kan het... Nou ja, goed, een psychose is natuurlijk een serious business, maar je kan het ook een beetje gebruiken misschien als Indiër, Als het even niet zo goed gaat. Ik ja, zeg maar, ja. zeg maar iets. Dat nee, je... want het zijn... Uh, ja, nee, soms dan is er eigenlijk niks aan de hand. Ik sprak dus ook met de familie van, uh, van een vrouw die zeiden van dat het familiebedrijf dat, dat liep niet zo goed. En um, dan had de familie de conclusie getrokken, omdat dan een van hun uh, zussen, die had ook hoofdpijn, hadden gezegd, nou ja, dat, dat zij is bezeten door een geest en daardoor gaat onze zaak dus ook slecht. En het is gewoon een, een geaccepteerd verschijnsel in India. Dat is heel normaal, geesten uit, laten uitdrijven. Ja, ja. Volgens mij is het wel. Want ja, ik heb wel, het is wel echt een kwestie van uh, opgeleid of niet opgeleid. Uh, want mijn, mijn vrienden die geloven er ook niet per se in. Maar dit, uh, als je naar dat soort plekken gaat, dan, dan ja, de mensen stromen echt toe. En dat is gewoon een geaccepteerd geloof, ja, dat een geest... Uh,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 En er is een handig boekje met tips voor EK-supporters die naar Oekraïne en Polen gaan. Het Oranje boekje is gemaakt door de Nederlandse ambassades in die landen. Staat onder meer in om goed te luisteren naar de politie en niet in discussie te gaan met de agenten, omdat de politie in Oekraïne en Polen minder tolerant is. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1, PNN Today, Willemijn Veenhoven. Als onze Siewert van Linden iets doet, dan doet hij het ook goed. Op zijn zestiende was hij natuurlijk al als laksvoorzitter bezig... en kreeg hij weet ik veel hoeveel mensen op het Museumplein in Amsterdam. En nu heeft hij nu natuurlijk die nieuwe jongerenbeweging, de G500... en vandaag heeft hij grootse plannen daarmee gelanceerd. Ongeveer twee uur geleden bij de Wereldrijd Door. G500 staat... Het is nu tijd voor meer. Het landsbelang gaat boven politieke spelletjes. Ons doel, een half miljoen. Steun nu ons campagnefonds voor de toekomst. Doneer nu g500.nl. Seward, goedenavond. Goedenavond Willemijn. Ja, je zit gewoon ergens in Amsterdam, maar er is wat vertraging op de lijn, dus daar moeten we even rekening mee houden. Seward heeft een half miljoen ja. Precies, Seward heeft een half miljoen nodig. Waarom? Ja, G500 zoekt een half miljoen uh, om een oranje pack op te richten. Wij willen niet alleen op de congressen met onze duizend jongeren uh, een nieuwe agenda voor Nederland introduceren. Maar er komen natuurlijk ook gewoon verkiezingen aan. En tijdens die verkiezingen uh, moet je politici aan de belofte houden. En dat gaan wij doen met een superpack en honderden spotjes op radio en televisie. En dan moet je even uitleggen, zo'n superpack dat is een organisatie die heel veel, kennen we uit Amerika, die heel veel geld tegen campagnes aan kan smijten. Hè? Of eigenlijk om campagne te voeren. Nou, het unieke van een superpack is eigenlijk dat hè, het, uh, politieke partijen... die gaan in campagnetijd natuurlijk heel veel beelden... en heel veel boodschappen zenden naar zo'n kiezer. Uh, en je kunt nooit terugreageren, behalve op Facebook of op Twitter. Mm -hmm. En wat zo'n superpack doet, die verzamelt geld. En die gaat vanuit dus een groep burgers die dat geld uh, met elkaar, uh, bij elkaar brengen... gaat dat terugzenden naar de politiek... en zorgen dat hun agenda bovenaan uh, de lijst komt. En dat dus die politici zich ook uh, ja, gecontroleerd voelen in die zin... Door zo'n superpack. Ja, en dat, dat klinkt nogal een beetje vaag, vind ik, Siebert. Maar daar ga, daarom ga ik het even verduidelijken ja. met een voorbeeld. Want met bijvoorbeeld dat halve miljoen euro wil jij zend, reclamezendtijd inkopen. bijvoorbeeld bij een programma op uitzending gemist. En wat dan? Wat zie ik dan? Nou ja, uh, je hebt vanavond bijvoorbeeld als je naar de wereldrijd door hebt gekeken... ...heb je onze eerste tv-spot kunnen zien. Ja. Uh, dus wij bewijzen daarmee dat het kan, dat je daarmee reclamezendheid kan inkopen. Je kunt bijvoorbeeld uh, voor, uh, op uitzending gemist, voordat je een filmpje kan kijken... ...krijg je een filmpje. Nou, dat filmpje kun je inspreken met een boodschap. En daarna zit die politicus in het programma. En dan is hij al geconfronteerd met jouw uitspraak. Uh, je kunt ook gewoon de, uh, de uh, reclame tijd rondom verkiezingsdebatten opkopen. Je kunt jezelf zelfs inkopen in uh, verkiezingsdebatten. Uh, je kunt er kortom een, een hele hoop mee en we willen ermee er het het verhaal van uh, die duizend jongeren die zich hebben aangesloten... die willen wij op beeld zetten, op reclamespotjes en die gaan zenden via RTL, SBS het dus publiek omroep. Even een voorbeeld. Dan zie je bijvoorbeeld, je kijkt naar het, het CDA-lijsttrekkersdebat... dat was bij Paul Witteman. Dat kijk je terug op uitzending gemist. Dan zit mm -hmm. er, daarvoor altijd een reclame. En die reclame heb jij dan nou opgekocht. Yes. En dan zie je Sirius van Linden en die zegt... nou, je moet even goed opletten wat ze zo meteen in het debat gaan zeggen... want dit klopt niet en dat klopt niet... en wij willen het op die en die manier. Zoiets? Nou, dat kan, dat je dus politici uh, gaat uh, controleren op hun beloften. En dan ga je inderdaad gewoon inspreken van, nou bijvoorbeeld, let op, uh, Henk Bleker uh, gaat zo meteen iets zeggen wat helemaal niet klopt... en helemaal niet in lijn ligt met zijn verkiezingsprogramma. Maar je kunt het ook veel positiever doen. Uh, je kunt ook gewoon hele mooie filmpjes, spotjes maken, waarbij mensen worden aangezet om te stemmen op partijen... die uh, toch meer hervormingen willen dan op dit moment gebeurt. En, en dan, daar komt natuurlijk jullie tienpuntenplan om de hoek kijken van... Hè? Dan koop je uh, tijd in, geld in en dan zeg je stem op D66. Want die willen iets met onderwijs wat wij ook willen, zoiets. Nee, wat wij doen is, wij zitten echt op idee idee niveau. En stel dat Pechtold uh, uh, daar binnen die agenda van G500 helemaal opereert. Dan kun je hem uh, daarin dus belonen met zendtijd. tijd. Je kunt hem ook, uh, uh, nou, als hij zich niet houdt in zijn verkiezingsbelofte... kun je dat ook benoemen in reclames. En dat is vrij uniek, want kijk, die partijen die zijn uh, op dit moment straatarm... Die hebben vier uh, politieke verkiezingen achter elkaar per rijtje gehad. En die kunnen dus alleen nog maar... Hè, bij uh, praatprogramma's als Pauw en Witteman, De Wereld draai Door... daar kunnen ze hun uh, verhaaltje kwijt. Maar ja, 80% van Nederland, waaronder heel veel mensen van uh, onze generatie... Ja, die kijken naar Net5, lekker filmavondje of naar een film op RTL. En die bereik je nu niet. En die gaan, proberen wij dus te bereiken met dit soort reclamespots. Is het nou... Want ik, ik heb jou dit zien vertellen net bij De Wereld draai Door... en je was bam, meteen trending op Twitter. En ik moet zeggen, heel veel positieve reacties, maar ook niet al, niet, zeker niet alleen maar... Ook mensen die zeggen. Ik vind het nog een beetje vaag. En waarom begin je niet gewoon lekker zelf een partij, Zubert? Dat is een veelgestelde vraag. Nou ja, <laughs> Ja, uh, als je een partij opricht, dat kan je wel doen. Maar dan gaat het alleen maar verder polariseren. Dan zie je dat uh, het verder versplintert. En dan hebben jonge generaties daar zeker niks aan. Dan wordt jong en oud ook niet verbonden. Dus je moet nieuwe vormen zoeken binnen zo'n oude structuur als de politiek. Nou, en dit Superpact, dat is de allereerste van Nederland. Ja. Is ook bij mijn weten de allereerste van Europa. En dat is dus weer zo'n nieuwe vorm waarmee we die oude structuren kunnen doorbreken. Ja, en dat laat, is spannend, dus dan de laat de het spannende. Laten we het inderdaad even over hebben over, over het idee zelf. Want het is, dat wou ik zeggen, ik zat te kijken naar de wilderij door. Ik dacht, hoe komt die erop, dat mannetje? Ja. Ik mag, ik, weet, ik mag je niet in je leeftijd noemen, maar dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Je bent 21 en dan kom je met dit plan waar ik nog nooit van gehoord heb. Want het is inderdaad nieuw, zeg jij, op zo'n manier. Ja, het is dit jaar uh, krijgen die superpacks opeens uh, echt grote betekenis in de Amerikaanse proportionen. Ja, maar dit jij nu van plan bent, zal als echt cent opkopen, dat heb ik nog nooit eerder van gehoord in Nederland. Nee, dat is nog nooit eerder gebeurd. En bijvoorbeeld zoiets als uh, wat we vanavond deden bij de Wereld Door met de reclamespot uh, als laatste voor de uitzending. Uh, ik heb nog even nagevraagd, dat is ook nooit eerder gebeurd. Uh, verbaast me wel, overigens. Maar uh, ja, dat zijn allemaal nieuwe dingen voor de ja. Nederlandse politiek. Maar de grote vraag is natuurlijk: hoe kom je in godsnaam aan dat half miljoen dat je nodig denkt te hebben? Kijk, wij zeggen eigenlijk duizend jongeren hebben hun verantwoordelijkheid genomen... door uh, lid te worden van die partijen via G500. Nu is het tijd dat we eigenlijk de kracht van duizend maal duizend introduceren. Duizend jongeren en duizend donateurs. En deze du uh, uh, als je duizend keer 500 euro ophaalt, uh, dan ben je er. En ik ja, werk zelf dus vanavond wie gaat er 500 dat uh, de eerste donaties binnenstropen? Euro... Ja, van wie dan? Nou ja... Uh, we zien dus dat die binnenstromen. Er zijn genoeg mensen die zeggen, uh, dit is het me waard. Ik vind, wil dat de politiek aan zijn beloftes wordt gehouden. Uh, ik uh, steun het met 100 euro of met 500 euro of misschien wel 1000 euro. En uh, ik uh, wil deze boodschap ondersteunen. En ja, we gaan kijken of dit werkt. Uh, het is nieuw in Nederland. Je moet je nek uitsteken en kijken of dit werkt. Maar ik geloof er heilig, heilig in. En dat hoor ik. En uh, vanavond is wordt voor het eerst bijeen met uh, al die G500. Met, met z'n duizenden ook daar in I, in Amsterdam? Ik hoop het niet. Nee, we gaan uh, negen evenementen organiseren in acht steden. Het was hier uh, bommetje vol ja. uh, in AI Amsterdam. Uh, ik ga ook graag terug zometeen. Uh, <laughs> ik denk dat we een mannetje of 150, 200 binnen hadden. Dus dat is uh, mooi als er nog uh, negen evenementen moeten komen de komende twee weken. Dan komt er dus een tour door Nederland. Siwert is er maar druk mee. je dankjewel. Tot snel. <laughs> A song written by the hands of God Don't get me wrong Cause this might sound to you a bit odd But you own the place Where all my thoughts go high De lievelingsplaat van regisseur Mark. Maar ik vind het wel een leuke keer. Underneath your clothes. Zij, ik dat heerlijk op zijn uh, plat uh, Nederlands. Underneath your clothes. Nou goed. <laughs> um, iets anders dan een andere zanger. Verheug je je al bijna een jaar lang op een concert van Frans Bauer? Ja, zegt hij af. Dat overkwam 3500 mensen met een beperking. In plaats van Frans Bauer mo mogen ze nu morgen naar het concert met Frans Duit en Wolter Kroes. Of tenminste, die blijven over Frans Duit en Wolter Kroes. En dat vinden feestneuzen Chantal en Paul toch wel een beetje jammer. Chantal, goedenavond. Goedenavond. goedenavond. En, en Paul, hi, op de achtergrond. En wa waarom komt Frans Bauer niet? Uh, het longontsteking. Ja, ja, ja. Dat is jammer, hè? Ja, dat is jammer. Dat kan hij ja. ook bijna gaan doen, natuurlijk. Gaan jullie missen? Want nu moet je het doen met Frans-Duits met Frans en Walter Kroes? Nou, ik denk dat we zullen hem zeker missen, maar het zal net zo gezellig worden. Ja, denk je wel? Ja, zeker weten. Maar ja, het is natuurlijk niet Frans, hè? Alle nee, dat twee. nee, dat klopt. Want wat, wat, wat is er zo uniek aan Frans? Ja, het is gewoon een leuke nummers zijn gezellige nummers. Echt van die feestnummers. Uh, ja. Wat is de leukste nummer? Heb je even voor mij. Ja, toch wel? Ja. <laughs> ja. Terwijl die... Ik, ja, ik kan hem al bijna niet meer horen. Hij is wel een beetje platgedraaid, toch? Dat wel, dat, wel, dat klopt. <laughs> of draaien jullie hem nog regelmatig? Mm, nou, tussendoor toch wel. En wat is dat dan met Frans Bauer... dat, dat hij dan zo ongelooflijk leuk is? Wat, wat heeft hij dan dat Frans Duits en Walter Kroes niet hebben? Uh, hij is heel open tegenover het publiek. Ja. En uh, hij nodigt mensen uit op het podium... En dat doen andere zangers bijvoorbeeld niet. En spreken jullie ook met hem persoonlijk? Wel eens? Nee, nee. Nee, nee, ben niet. Dus jullie zijn nog nooit de uitgekozenen geweest voor op het podium? Nee, nee. nee. <laughs> nee. Dat, dat moet nog <laughs> gebeuren. Nou goed, misschien bij, uh, bij Frans-Duits en Walter Kroes, je weet het niet. Die zijn ook wel leuk. Zeker weten. Dus, uh, die zijn ook Ik goed. wens jullie daar veel uh, plezier, Chantal en Paul. Dat zal wel lukken. Dat okay. zal wel lukken, zeker weten. Nou, veel plezier daar. Doeg. <laughs> Doei. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Mona Keizer dan, is een fenomeen niet meer van de buis te slaan. En ook steeds populairder als lijsttrekkerskandidaat voor het CDA. Gisteravond zat ze nog bij Knevel van de Brink. En dat was ook weer een sterke optreden. Vandaag gezegd, we moeten nadenken over of we alles nog kunnen betalen bij oude mensen. Nee, dat heb ik niet gezegd. Wat, Wat heeft ik u vandaag zeggen? gezegd heb, is we kunnen medisch heel erg veel. Maar de vraag is of we ook alles moeten willen. En dat heeft uh, veel eerder te maken met kwaliteit van leven dan in eerste instantie met financiën. Ja, dat was gisteren bij Knevel van den Brink. En dan denk je, ik zat het te, te kijken... en keek ik ook een beetje met een half oog naar Twitter. En daar worden meestal toch wel alle politici afgebrand. Of, nou ja, dat is wat overdreven, maar hebben het zwaar te verduren. Maar bijna alleen maar positieve commentaren. Ja, Roderick van Grieken, goedenavond. Columnist en directeur van het Nederlandse Debatinstituut. Groot Mona-fan, mag ik het zeggen? Nou, dat, dat gaat wel heel erg <laughs> hoor. Dat is wat overdreven. En een uh, cijfergoedoe, Maurice de Hond... die weet natuurlijk alles over hoe het ervoor staat met haar. Maar ook goedenavond, Goedenavond, Maurice. Goedenavond. Ja, Roderick, de reden dat jij hier zit... is omdat, uh, misschien niet uh, je, haar grootste fan... maar je had een column geschreven... waarin je haar ja, eigenlijk een beetje met de oude Margaret Thatcher vergelijkt, Mona. Ja, en dan, dan denken mensen direct aan die Iron Lady. Zo, zo bedoelde ik het niet. Ja. Ik bedoelde het meer als dat uh, in de jaren zeventig had je in de... Engeland, de conservatieve partij, die zaten al tien jaar lang in de, in de ellende. Die, die wonnen maar geen verkiezingen meer. En de, de partij was een beetje doelloos aan het ronddolen. En daar kwam opeens Margaret Thatcher. Die was toen nog wel iets bekender dan, dan Mona Keizer, Maar zij was op een gegeven moment echt een alternatief. Zij kon echt een nieuwe weg... Ja, inluiden voor de partij. Er werd ook de hoop van de partij. En uiteindelijk ja, werd ze ook verkozen. En nou, de rest van de geschiedenis kennen we allemaal. En, ja. en eigenlijk is het CDA op dit moment ook een beetje dolende. He, die, hebben, die hebben ontzettende interne wonden liggen... met die samenwerking met de PVV. En je kan nu of kiezen tussen Sybrand van Haarst... maar Buma eigenlijk, een beetje de gevestigde orde. En opeens is daar een nieuw iemand... Is die daar een nieuw pad zou kunnen inslaan. Ja. Nou, en daarnaast is het ook nog wel grappig... als je naar foto's kijkt van Margaret Thatcher uit de jaren 70 en foto's van Mona Keizer. Nu dan lijken, lijken, ze, lijken, op, lijken, ze lijken ze echt elkaar? wel een beetje op elkaar. Ja, we hebben hier net op de redactie nog even zitten kijken... en dat is echt wel gelijkenis. Uh, weet jij dat ook, Maurice? Oh, ik heb haar handtasje niet gezien. Dat <laughs> was trouwens heel karakteristiek aan haar. Dus ik zou het niet kunnen zeggen. We laten nu even trouwens een foto zien op de webcam Radio1.nl. En daar zie je een foto van een jonge Thatcher. Nou, verrek. Ik zeg even wat weg van Monaco. Ja. Even gewoon, omdat het kan, een fragmentje van Thatchuk. Ik euh, ben duidelijk. Uh, van Ik Mona probeer dus. Te, dus, uh, duidelijk te zijn. Ik probeer te zeggen hoe dingen in elkaar zitten waar ik denk dat het heen moet. Ik uh, kom uh, uit, uh, uit uh, uh, dichtbij bij mensen vandaan. Ik weet ook wat daar speelt. Ja, ik ik weet het niet. Ik uh, ik weet wie ik ben. The fact is, they have no competence on money, no competence on the economy. So, yes, the right honorable gentleman would be glad to hand it all over. is the point? Ja, eerst Mona Keizer uiteraard. Um, ja, hoor je de vergelijking, Roderick? Nou ja, in ieder geval het eh, duidelijke taal. En dat, ik vind dat wel heel erg pleit ook voor de, voor de campagne van Mona Kijkers, ze heeft een Ze heeft een, een mooie website met allemaal steunbetuigingen erop. Ze heeft een hele goede slogan, hè, duidelijk en dichtbij. En je hoort tot ze dat iedere keer ook in haar boodschap probeert terug te laten komen. Dus het is, er is wel degelijk over nagedacht. En, en ik vind dat dat ook moet. Als je je voor, voor deze functie beschikbaar stelt... dan moet dat goed doordacht zijn en goed ja. zijn voorbereid. Nou zat ik gisteren te kijken en, en, en ik vind er... Het is een... Ze uh, is verfrissend, toch Maurice? Ze is verfrissend, is... Uh, nee. Ja, uh, goed, inderdaad, goed voorbereid. Heel rustig. Ik bedoel Vergeleken met Tovek Dibi was ze echt de rust zelf. En toch zat ik te kijken en dacht ik maar eens... Ja, ja, maar waar staat ze eigenlijk voor? En nou dat is niet zo erg als ik dat niet weet. Want ik ben geen CDA-stemmer. Maar weten de CDA-stemmers dat? Nou, niet echt. Maar deze strijd gaat niet echt om over waar ze nou precies staat. Want uh, alle zes staan ze ongeveer voor hetzelfde akkoord. Geloof ik, het radicale midden. Whatever dat mee biedt. Maar... Um, ja, dus daar, dat gaat het eigenlijk niet. Het is toch ook een beetje de vorm. En wat nog meer speelt, is toch. Uh, er zit toch altijd wel langzaam steeds meer een ondertoon van anti-establishment. Dus niet tot die gevestigde orde behoren. En als je dan een strijd hebt tussen iemand keurig, nette man, maar die toch. ja tot die gevestigde orde toch langzaam wel behoort. en uh, fractievoorzitter was in de afgelopen twee jaar. Of je krijgt een buitenstaander die wel. Laat ik zeggen, het hele beeld van het C.A. nog wel in zich heeft, maar toch van, van, van buiten komt, uh, ja. minder met melende mond praat. Ja, dan, dan, dan zie je toch dat dat uh, kiezers aanspreekt. Maar eigenlijk zeg jij hiermee, ja, weet je, wat ze eigenlijk te vertellen heeft, of wat ze überhaupt alle zes te vertellen hebben, maakt niet zo heel veel uit. Het gaat om het beeld. Ja, dat is op dit moment zeker, zeker zo. Kijk, ze, ze, je hebt niet zo, zoals je bijvoorbeeld in het buitenland wel hebt. kijk bijvoorbeeld bij de Republikeinen, wat er gebeurt... waar ze bij elkaar met grond gelijk maken. En hier hebben ze als van tevoren een soort niet-aanvalspact gesloten... waar ze, ze af en toe een beetje vergissen. En voor de rest zijn ze heel vriendelijk voor elkaar. Maar probeer ze toch nog wel zichzelf een beetje te vestigen... maar dat is iets heel anders dan in het buitenland. Maar toch uh, ja, zie je toch wel dat... Uh, met name wat heel, heel onmerkelijk is, juist bijvoorbeeld zo'n spies... Die, uh, ja, die, die scoort niks. Die scoort helemaal niets. Misschien dat. nog Kijk iets bij he? de... Nou ja, die heeft het probleem dat ze, de, uh, ze, is, ze is een, ze is bestuurder geweest bij het CDA. Ze is ook, uh, geloof ik, een tijdje interimvoorzitter geweest. Vervolgens, um, is ze naar de provincie gaan en we weer teruggekomen als minister. En vervolgens heeft ze volgens mij een hele domme fout gemaakt door het boerkafverbod uh, aan te geven. Dat ja. ze ongeveer binnen een paar maanden twee verschillende dingen zegt. Ja, en da daar hebben de mensen wel helemaal een hekel aan. Of kan het ook het volgende zijn? Afgelopen vrijdag bij ons in de uitzending zat uh, de jackals Jack Hals-Erik Dijkstra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 Uh, nou ja, dat zou ik niet direct zeggen. Maar ze ziet er best goed uit inderdaad. Maar met ja, ze vergelijkt met kandidaten. Kandidaten dan, als ik vergelijk met andere kandidaten. Als ik vergelijk met Sivan Buma, dan ben ik het helemaal <laughs> eens. Maar de, ze is ook anders. En dat is heel belangrijk. Dat je, je probeert altijd in een verkiezingscampagne anders te zijn dan de rest. Maar waarin is ze dan anders? Nou, omdat ze dus nieuw is. We ja, kennen haar niet. Okay, ze ziet er best maar... goed uit. Ze ziet er redelijk neutraal uit. Dus niet iemand waar je, waar je snel een hekel aan zal hebben. Um, en ze brengt een nieuw geluid. En wat grappig is, is dat dan, wat dan de inhoudelijke boodschap is, is vaak helemaal niet zo er is een mooi voorbeeld van, van Obama in 2008. He, die won zijn hele campagne met de create change. En, en de grootste fans van Obama werd zeg maar, daags voor de verkiezingen gevraagd... Van, maar wat is nou precies de change waar die voor staat? En niemand kon het beantwoorden. Het gaat om het beeld dat het nieuw is, dat het fris is... en dat het anders is dan wat bestaat. En als ze dat, dat goed het het. Uit te stralen, kan ze heel ver ja. komen. Ja, buis, goedenavond. Goedenavond. Manager van uh, Vallendamse sterren, zoals Jan Smit, Nikke Simon en de Drieës. En CDA-lid en oom van Mona Keizer. Dat klopt. Ja, is, is Mona ook een beetje een Nikke Simon-fan? Weet je dat? Nou, Mona is ook een echte Ja. En die gaan altijd plat op Vallendammer. Ja, goed, dat ja. is toch leuk. Ik las dat zij elk jaar altijd op de Vallendamse kermis komt. En dat ze dan keihard Vallendamse muziek meebleert. Ja, dat doet ze met de dochter, want dat is je, dat je vriendin. De... Met de dochter? Met mijn dochter. Oh, met jouw dochter? Ja, ja, ik dacht al. Volgens mij heeft ze. Ja, dat is ook wat, vijf zonen. Ging ze gewoon net zo lang door omdat ze hoopte op een dochter? Weet jij dat? Of... Nee, nou ja, dat zou kunnen, ja. Want zij heeft vijf zoons. Ja, ja, misschien. Ja, want even voor de duidelijkheid, um, het is de dochter van jouw zus, hè? Mona. Ja, ja, ja. klopt. Ja. En nou maak je haar natuurlijk privé mee op, op, op familiefeestjes, dat kan ik me zo voorstellen. Ja. Um, wat, wat, is, wat is het voor een dame? Nou, ik heb, ik heb Mona. Ja, ik heb uh, erg veel neus in ik kom uit een gezin van tien kinderen, maar ik heb Mona heel hoog staan. Ja? Voor, het voor wat ze bereikt heeft, want ze is uh, Anders in gemeenterecht en in sociaal. Ik dat, uh, dat heb ik niet zo'n verstand van allemaal, maar... maar is dat, zijn dat ook allemaal dingen die ze allemaal vertelt op, op familiefeestjes? Of? Nee, nee, helemaal niet juist, want dan is Mona gewoon Mona. En zoals zoals Loka burgemeester van de gemeente Waterland. Ze zit ja. nu in het in het, uh, zich nu de uh, wethouder van de van, uh, van, in, van uh, het, in, in de gemeente Perimarent. Maar vertel eens iets van over, want we zijn natuurlijk, we, we kennen inmiddels een beetje het beeld van haar met die vijf zonen en een, een, een koele tante. Ja. En ze komt goed uit de woorden. Maar we willen natuurlijk even wat, wat dingen weten die we nog niet uh, kennen. Ja, nou, wat wil je weten? Nou ja, ik bedoel, is het een type waar je vooral niet mee in discussie moet gaan op feestjes? Nee, dat is juist niet zo. Hij nou, is gewoon juist heel goed aanspreekbaar. Ja. Het is een, een, een, een, een lieve meid, sociaal, uh, maar wel uh, recht door zee. Dus uh, het is niet zo, van de, uh, wat in de politiek vaak voorkomt, dat het ene dag uh, het gras groen is en de andere dag blauw. Het is altijd groen. Dan heb je, een, heb je een probleem. Ja. Dan zegt ze nee, oma, want dat is groen. Ja. En, en ik, ik, ik, heeft ze ook wat onverwachte kant, Ik bedoel, als ze slecht koken of laat ze boeren? Of uh, draagt ze ondergoed twee dagen? Is dat soort dingen? Nee, dat denk ik niet. Ze nee? is wel pinter, hoor. Ze is wel pinter. kan, kan ze goed zingen? Gewoon, het is gewoon een heerlijke meid. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, Heerlijk en eerlijk. Dat vind ik, en dat vind ik voor de politiek zo belangrijk. Ik begin niet zelf in de politiek, want ik ben er niet geschikt voor. Nee. Ze hebben wel gevraagd voor de gemeenteraad een aantal keer hier in Volendam, Maar heb ik gezegd nee, want... Als ik met mensen aan de tafel zit, die de ene dag zeggen dat, die wel niet zeggen dat het gras groen is, en de andere dag blauw, dan ga je ja. een beetje een knal voor raar en dan ben ik <laughs> toch. Uh, dan word ik uh, weggestuurd, dus dat doe ik niet. Dat zou Mauna nooit doen. Ja. Nee. En kan ze, Maurice, volgens kan ze zingen? Uh, volgens mij niet. Nee. nee. Oh, dat zijn oh. uitzonderingen van dan. dan. Ja, nou, misschien kennen ze het wel een beetje, maar niet geschikt op een album of een dan Dat laat ik het zo zeggen. Maurice, wat ik even met jou nog wilde bespreken, is, jij hebt vorige week gepeild. Dat ze het uh, in nou, ik geloof in vier dagen schoot ze omhoog um, qua populariteitscijfers. Dan kwam ze heel dicht in de buurt van Buma. Op de vraag van moet zij lijsttrekker van het CDA worden. Dat is jouw peiling. Maar er is een andere peiling onder uh, CDA-leden. Um, dat zijn natuurlijk uiteindelijk degene die de lijsttrekker moeten kiezen. Ja. En daar ligt ze nog best wel achter op Buma. Is dat nog steeds zo, Maurice? Nou, dat was de peiling ongeveer gelijk met mijn peiling ook... onder de kiezers. En toen uh, stond ze een stuk achter. Een paar dagen later was het omhoog gegaan. De, de, de leden zijn nog niet ondervraagd. Maar het zou mij uh, niet ver, ja, sterk verbazen... als hij uh, vrijdag niet uh, samen met Buma in de eindronde terecht terechtkomt. Jij Behalve denk echt niet dat, Buma... Uh... Dat Buma in zijn eentje al meer dan 50% gaat. Ja, dat zou, best kunnen, dat zou nog kunnen gebeuren. Dat hij meteen boven de 50% komt. Maar ik denk dat het voor het CDA ook veel beter zou zijn als dat niet zou gebeuren. En dat je in ieder geval nog die laatste twee weken die twee strijd hebt. Want dat is, komt het CDA überhaupt alleen maar ten goede. Ja, goed. Hè? Nou, los van dat ze het goed doet, valt ook wat te verklaren waarom, waar, waar, um, waarom ze stijgt in die peilingen. Dat is omdat bij verkiezingen kiezers eigenlijk op zoek zijn naar een tweestrijd. Nee, dus je wilt twee, twee hoofdkampen hebben. Zes kandidaten is veel te veel. Dus uiteindelijk gaan kiezers toch kijken... Van, nou ja, wie, wie, ja, je hebt twee keuzes, of gevestigde orde, of iets nieuws. Wie vertegenwoordigt het beste gevestigde orde, dat is Buma. Wie vertegenwoordigt het beste het nieuwe geluid, dat is zij. Dus al die andere mensen die wellicht op anderen zouden stemmen... gaan nu allemaal naar haar toe. En het zou inderdaad mooi zijn als zij de nou, tweede ronde in ieder geval redt. Maar Maurice, als ik, als ik een CDA-lid was, dan zou ik toch denken ja, leuk hoor, zo'n frivole dame en ze vinden haar hartstikke leuk... maar ik, ik wil degelijkheid, dus dan kies ik toch voor Buma... Nee, maar die denkt ook van... Uh, vorige verkiezingen zijn ze van 41 naar 21 zetels gegaan. Nu staan ze in de pijning rond de 15. Er moet wat gebeuren. Dus en je weet bijna zeker met want uh, uh, van Haarisman Buma... dat hij het wel aardig zal doen, maar de kans is toch groot... dat hij onder de 21 zetels uitkomt. Ja, dan gok je waarschijnlijk eerder... als, als, als ik CDA-lid zou zijn, zou ik liever voor het nieuwe kiezen. Omdat ik dan denk, nou, dan hebben we misschien toch een kans... dat het aanslaat. In ieder geval, als uh, kandidaat wordt in Volendam zijn 15.000 kiesgerechter. nou die haalt ze allemaal binnen. Dus het scheelt de PVV meteen een halve zetel. <lacht> en het scheelt het, het CDA levert het weer meer op. Dus eigenlijk zegt Maurice, bij deze uh, hoor ik jou zeggen, Maurice de Hond, nou ja, als ik CDA was, en die moeten deze week allemaal beslissen voor vrijdag, dan zou ik dus op haar stemmen. En vergeet ook niet de... de Bijna verkast stemadvies. Ja, maar vergeet ook niet de confessionele component. Zij is katholiek. Uh, de hele tijd lang is de leiding niet katholiek geweest. Terwijl het grootste gedeelte van CDA-kiezers... qua achtergrond wel katholiek zijn, namelijk in het zuiden. Daar heeft het CDA veel verloren. Ik denk, uh, als, ik, als ik het strategisch-electoraal zou zien... dan zou ik het als CDA-lid wel weten. Dan denk nou, ik dat nou, zij... Maar nu was natuurlijk keus... wel een goed katholiek, hè? Dus de... Ja, maar die was, die was ook de vorige keer geen lijsttrekker. En, en, nee, dat is waar. Ja, bleef ja. het een beetje in Volendam? Wat? Nou, de hele lijsttrekkersverkiezingen in Monekeijzer. Nou, dat vindt Volendamers prachtig hier. Ja, die gaan allemaal. J jij bent lid, hè? Ja, ik ben zelf lid van de CDA. Ja, maar goed, het is logisch wat jij stemt. Maar iedereen die jij kent in, in Volendam, die CDA-lid is, die stemt op mannen. Dat weet ik wel zeker. Ja. <lacht> Klinkt het bijna dreigend? Nou, ja, nou ik dat is niet dreigend, maar ja, goed, dat, dat, dat is dat, dat logisch, voor Ja, ja. Want die komen ook iedereen tegen en die vinden het allemaal prachtig. Want we hebben alles al een volgorde. We, we, we zijn al bijna landskampioen geweest in voetbal. We zijn, uh, zijn kampioen zaalvoetbal. We zijn kampioen uh, zitvoetbal. We zijn uh, zelfs het van vader als kampioen van Europa. Nu moeten we alleen nog een uh, minister-president hebben. Dat vinden wij dat wel. Daar wordt er wel tijd voor eigenlijk. Nou, daar is er niet op uit. Zijn ze gisteren in ieder geval bij krijgens? Ja, dat, dat, dat, dat weet ik. maar. Z zie je haar wel ooit als minister-president? Ja? Nou, ik, ik ken haar natuurlijk ontzettend goed. Ja. En ik denk dat dat zij daar echt wel geschikt voor is. Omdat ze zo recht voor zijn rap is. En gewoon echt een mening heeft. En slecht beïnvloedbaar door allerlei randfiguren. Mona is gewoon Mona. En dat vind ik een heel groot pluspunt. En als ze premier wordt, weet ik in ieder geval... dat de jaarlijkse haringparty een stuk beter wordt dan tot nu toe. Ja, dat Als ik nog leven regel, ik die... Wat zeg je nou dat? Ik zeg, als ik dan nog leef, dan regel ik dat. <laughs> Oké. Okay. Nou, dat, uh, volgens mij uh, leef je dan nog. Daar gaan we even vanuit bij deze. Ja, Buis, ja. goed dat je er even was. De oom van Mona. Oké. Okay. Maurice de Hond, uh, vrijdag weten we meer, hè? Ja, dan, vrijdag uh, weten we meer. Dan gaan ja. de leden een eind oordeel geven. Ja, dan horen we het dan. Dankjewel, Maurice de Hond. En dankjewel, Roderick van Grieken van het Debatinstituut. BNM Today. Willemijn Veenhoven. De laatste woorden van vandaag en we beginnen met als advocaat Oscar Hammerstein. François Hollande vandaag geïnstalleerd in het Elysee en de SP, de grootste partij van Nederland. Voor mij reden om even naar Cuba te gaan. Behalve mooi weer, weinig goede vooruitzichten voor Europa. Schrijver Kluun. Ik maak er geen gewoonte van om iets negatiefs over mensen te zijn, maar ik heb me onvoorstelbaar geërgerd aan Tofik Dibi. Die als 31-jarige jongen denkt dat hij de partij die eindelijk mee kan doen en wil doen en durft te doen met het spel van de grote mensen wel even uit het slop zou trekken waar ze helemaal niet in zitten. Tobik Dibi is een 31-jarig megalomaan kind. Sorry. En dan undercoverman Alberto Steegman. Afgelopen week was ik in Athene. De crisis was letterlijk elke hoek van de straat voelbaar. In sommige straten stonden er al tien drugsdealers, en ik hoefde niet eens naar de echte achterbuurten om een unheimisch gevoel te krijgen. Het is te hopen dat de bevolking van Griekenland het hoofd koel houdt de komende tijd. Maar een kort bezoekje Athene maakt het mij er niet gerust op. Vrijdag is hij de gast in onze vrijdagavondje, Alberto. Zometeen langs de lijn met Tom van ja. En, en de... Opeens ben je het. ZZPR.